Vier uur door Al-Negens met het NOS-journaal. Amerika is er niet op uit om in Syrië met een vergeldingsactie... voor de mogelijke gifgasaanval het regime van president Assad omver te werpen. Het gaat erom dat er een antwoord komt op de schending van het internationale verbod... op het gebruik van chemische wapens, zijn woordvoerder van het Witte Huis. De Britse premier Cameron liet zich gisteren in gelijke bewoordingen uit... Het Witte Huis publiceert waarschijnlijk nog deze week een rapport van de Amerikaanse inlichtingendiensten over de aanval van vorige week op een buitenwijk van Damascus. Daarbij kwamen honderden en mogelijk meer dan duizend mensen om het leven. De website van de New York Times is weer bereikbaar. De computers van de krant zijn vermoedelijk aangevallen door hackers die zich de Syrian Electronic Army noemen. Die groepering die het regime van Assad steunt... zou ook verantwoordelijk zijn voor de aanval twee weken geleden... op de site van de Washington Post en andere Amerikaanse kranten. Door de cyberaanval was de New York Times urenlang niet bereikbaar. De Universiteit van Liberia is toch bereid om nieuwe eerstejaars toe te laten. Gisteren werd bekend dat alle 25.000 kandidaten... voor het toelatingsexamen waren gezakt. Onder meer omdat hun Engels te slecht is. Liberia werd jarenlang geteisterd door burgeroorlogen. Daardoor is de kwaliteit van het onderwijs en het onderwijzend personeel hard achteruit gegaan. Door ingrijpen van president Surly van Liberia mogen nu toch 1800 jongeren naar de universiteit. Roger Federer is door naar de tweede ronde van het US Open. De Zwitser versloeg in New York de Sloveen Zemlya. Novak Djokovic won eenvoudig van Ricardas Berankis uit Litouwen, de voormalig nummer 1 van de wereld bij de jeugd ook de Duitser Tommy Haas en de Tsjech Thomas Berdych zijn door naar de tweede ronde. De Nederlander Timo de Bakker is in de eerste ronde uitgeschakeld. Hij verloor van de ongeplaatste Spanjaard Andujar. Het weer vannacht wisselend bewolkt. Misschien wat nevel of een mistbank. Minima rond 9 graden. Overdag opnieuw geregeld zon, maar er ontstaan ook stapelwolken. Dan wordt het ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1.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 Goedemorgen, u luistert naar Nu al wakker op Radio 1, het ochtendprogramma dat u tussen 4 en 6 op de hoogte brengt van het nieuws van de dag die net is begonnen. Vandaag is het woensdag 28 augustus en dit uur gaan we het hebben over de bosbranden die Yosemite National Park bedreigen. We gaan even checken hoe de Nederlandse renners het doen in de Ronde van Spanje en hebben het over het wereldrecord kaasfondue. Mm, wilt u reageren op onze uitzending? Bel dan naar ons gratis nummer, dat is 0800-1121 of Twitter met de hashtag WNL. We schrijven het jaar 1672. De stad Groningen is na een belegering van een klein maandje weer vrij. Tot op de dag van vandaag is het feest van bommenberend een jaarlijks terugkeer in het evenement. Beno Hofman is het geheugen van de stad Groningen... en kan ons alles vertellen over het Gronings ontzet. Beno, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, bommenberend dus. Uh, wie, wie was dat eigenlijk? Dat was uh, de bischop van Münster. Eigenlijk heet hij Bernard van Galen. En dat was één van de... ...gene die in 1672, het, het rampjaar in de Nederlandse geschiedenis, ja Nederland aanviel. En hij deed dat samen met een ambtsgenoot, de bischop van Keulen. En zo kwamen ze in Noordoost-Nederland. En gingen op weg naar de belangrijkste vestingstad van dat landsdeel, namelijk Groningen. Ja, eh, 1672, je zegt het al, het, het, het rampjaar in de Nederlandse geschiedenis. Eh, laten we daar even beginnen, want er zijn natuurlijk altijd, altijd mensen die, die niet alles meer op het netvlies hebben staan van de geschiedenisles. W wat gebeurde er allemaal dat jaar? Nou ja, Engeland, Frankrijk eh, en dus twee Duitse bischoppen die hadden een, een bondgenootschap gesloten en Nederland was in die 17e eeuw een, een wereldmacht. Maar dat liep op, in 1672 wel zo'n beetje op zijn uh, eind. En ja, met name het feit dat Groningen uh, stand wist te houden tegen die aanval, dat is van uh, groot belang geweest. Want ja, als Pommer Berend erin was geslaagd om Groningen te veroveren, dan had hij daarmee de controle gekregen over heel uh, Noordoost-Nederland. En wat gebeurde er dan in Groningen? Groningen werd dus aangevallen door die twee bischoppen met een enorme legermacht van zo'n 24.000 soldaten. De, de verdediging van de stad onder leiding van een, een bejaarde Duitse militair... die al in de 80-jarige Oorlog onder Prins Maurits ook had gediend, Karel van Rabenhaupt. Die, die wist met een oude beproefde Nederlandse verdedigingsmethode... namelijk het onder water zetten van de lage gebieden rond Groningen... De vijand te dwingen dat hij nou, maar op één manier Groningen kon naderen, namelijk over de Honsrug, Heuvelrug ten zuiden van de stad. Daar groeven de soldaten zich in en ja, zo ongeveer een maand voor die 28 augustus toen begonnen de beschietingen. Ja, want, want, want even het beeld schetsen dan dus. We hebben de stad Groningen. Ik kan me voorstellen in die tijd nog met, met grote muren eromheen. Dan hebben we water om die hele stad heen. Want het was allemaal ja. vol laten lopen. En dan nog die ene heuvel waarover uh, de bischop van Münster... die Bernard van Galen uh, uh, uh, aan kon komen. En, en, en, en toen begon dat beleg van Groningen. Uh, dit, dit, hoe, hoe, hoe ging dat? Hoe, kun je dat? Kun je dat schetsen? Nou ja, je hebt het over een, een muur en water. Eh, in het begin van de 17e eeuw was de, de Groningse vesting eh, versterkt door eh, prins Maurits. Dus dat was volgens de nou ja, vestingbouwmethodes van die tijd. Eh, de wallen en een vestinggracht inderdaad. Dat eh, houdt natuurlijk de vijand dan wel wat tegen. Maar ja, de, de, de kanonnen van... Eh, van Bomberberand konden uh, verschieten, konden daar overheen schieten. Dus in, met name in het zuiden van de stad heeft dat flink wat schade gegeven. Maar goed, de Groningers die schoten uh, ook terug. Het grootste kanon dat de Groningers hadden, dat was de Grote Griet genaamd. Uh, in Groningen tegenwoordig een bekend uh, café met, met die naam. Dat gaf ook heel wat slachtoffers aan de, aan de kant van de bischop. Van de, van de 24.000 uh, belegeraars waren aan het eind... Zo 4.500 gesneuveld, ook een dusdanig aantal gewond geraakt. En een groot aantal van die soldaten was tijdens dat beleg overgelopen naar de vijand. Je moet je voorstellen in die tijd, het zijn huurlegers. Uh -huh. Dus zowel bij de verdedigers als bij de aanvallers waren uh, bijvoorbeeld Nederlanders en, en Duitsers. Uh -huh. En ja, als de vijand meer betaalde of uh, als zo'n soldaat zag dat... Het toch maar beter was om naar de vijand over te lopen, dan gebeurde dat. nou, ik zou eerlijk zeggen, ik uh, kende uh, Bommenberend helemaal niet. Uh, maar als ik uh, Bommenberend ergens in de krant zou hebben zien staan... Uh, of iets in die trant, dan zou ik denken... dit is een stripheld of iets in die trant. Hoe komt <laughs> hij aan de naam? Nou? Ja, het is een bijnaam. Die, het is lang gedacht dat hij die bijnaam van de Groningers had gekregen... maar hij had die al uh, veel langer. Hij uh, heeft hem gekregen bij het belegeren van zijn eigen stad, Münster. Daar was je op zeker momenten uh, uitgezet, zullen we maar zeggen... Die heeft hij dus. We moeten heroveren. En hij gebruikte daarbij brandbommen. En op die manier heeft hij die bijnaam 'bommenberend' gekregen. Ja, volledige naam dan 'brandbommenberend'. <laughs> Zoiets, ja. maar, maar uiteindelijk bleek Groningen dus blijkbaar eh, sterk genoeg om de aanvallen van, van deze bischop eh, af te slaan. Ja, er vielen aan de Groningse kant ongeveer de honderd doden. En nou ja, wat ik al zei, een, een flink aantal aan de andere kant. Dus op 26 augustus werden er nog wat schoten gehoord. Maar op 27 augustus was het stil en ging men eens kijken. En toen bleek dat de vijand de aftocht had geblazen. En vandaar dat op de 28ste... Het groot feest was Groningen ontzet. Ja, en dat is heel, heel lang geleden inmiddels. Uh, bijna 350 jaar spreken we alweer. Uh, uh, hoe kan het eigenlijk dat in Groningen dat feest tot op de dag van vandaag nog gevierd wordt? Een belangrijke reden natuurlijk is dat er een organisatie is... de Vereniging van Volksvermaken, die dat uh, elk jaar uh, organiseert. Uh, men houdt uiteraard wel van een, van een feest. Het is ja. inderdaad opmerkelijk dat... Ja, oorlogen die nadien gekomen zijn, zoals de, nou ja, met de Franse tijd en iets wat, wat dit jaar te vieren zou zijn, 200 jaar uh, bevrijding daarvan weer. Of uh, het, het feest rond de bevrijding na ja, de Tweede Wereldoorlog. Nou, dat zijn toch eigenlijk allemaal feesten die niet tot het grootste feest in Groningen behoren. 28 augustus is uh, nou ja, van oudsher gewoon het grootste feest. En hoe wordt Bombenberen dan gevierd? Eigenlijk wel op een behoorlijk traditionele wijze. Paarden spelen altijd een belangrijke rol erbij. Het begint vanmorgen met de paardenkeuring op de, op de Ossenmarkt. Daarna verplaatst zich dat naar de, naar de drafbaan in het uh, stadspark. Ondertussen gaan er overal in de stad uh, festiviteiten uh, de beginnen. Er is al het uh, najaarskermis. Nou, die is uh, natuurlijk uh, vandaag verder ook in de volle gang uh, aanwezig. En het veel muziek in de stad, uh, her en der. En dan eindigt het allemaal uh, vanavond met een groot uh, vuurwerk. Wat dan weer een verwijzing is natuurlijk naar bommenberen. Ja, naar bommen natuurlijk, uh, ja. daarbij bij het, bij, bij het vuurwerk. Is, is, is, is, is het ook echt... Uh, want het klinkt wel alsof Groningen dan ook heel traditioneel zijn, toch? Ik, uh, ik, ik, ik woon zelf ook in Groningen. Ik kan zeggen dat dat, dat, dat traditionele mij uh, vaak niet zo opvalt. Maar, maar toch zo'n feest. Nou ja, de, de, de organiserende Vereniging voor die kiezen ervoor om... Slechts kleine correcties. Uh, kleine noviteiten, zoals ze dat noemen. Uh, aan, te, aan te brengen. Ja, zij denken dat uh, Groningers. Uh, ook Groningers. Uh, die inmiddels buiten uh, Groningen wonen. die dan voor, voor uh, de 28ste. Uh, voor het Groningens ontzettend terugkomen. zij, uh, zij menen dat, dat die toch graag. dit soort dingen. Uh, ja, dit soort dingen meemaken. En ik uh, sta. Uh, straks uh, over een aantal uren ook. Uh, op de ik bij de paardenkeuring, dat hoort er gewoon bij. En dan eindigt de dag ook met een uh, biertje in de hand bij het vuurwerk. En uh, dan zie ik in de verte wel uh, het vuurwerk. We herdenken de uh, dag uh, knallend het Gronings ontzet met een, uh, met een groot vuurwerk in Groningen. Bommenberend uh, wordt, uh, wordt vandaag gevierd. Stadshistoricus Benno Hofman, hartelijk dank. Graag gedaan. Your behavior is preposterous You're just an imaginary friend Dangerous to my pursuit of happiness Trouble's bound to get me in the end Vier. Dit is somroep WNL op Radio 1. Ain't no head for that. Robin Thicke hoorde u. En kaarsfondue, dat is een woord dat ik voor me zie staan. Straks gaan we het erover hebben. Wij zijn wakker, u bent wakker, maar de meeste Nederlanders liggen nog op één oor. Toch zijn de kranten alweer op weg naar de kiosk. En uiteraard openen ze met het conflict in Syrië. Klok tikt voor aanval Syrië, kopt spits. De krant maakt een rondje langs verschillende landen... en hoe er daartegen ingrijpen in Syrië wordt aangekeken. Zelfs de Amerikanen zijn terughoudend. Israël ziet de Arabische lente met ledenogen aan... en Rusland en China zijn nog altijd trouwe bondgenoot van Assad. Volgens het hoofdredactioneel commentaar in Trouw... is onomstotelijk bewijs nodig voor ingrijpen in het land. Het Syrische volk is volgens de krant het best gediend... als de strijdende partijen naar de onderhandelingstafel worden gebracht. Een aanval op discutabele gronden draagt daar niet aan bij, volgens de krant. En hoofdkoelhouden bij beslissing over Syrië... is de titel van een commentaar in het AD. In het stuk wordt onze minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans... geroemd om het feit dat hij eerst het onderzoek van VN-inspecteurs wil afwachten. Maar houdt Timmermans ook zijn... Uh, ook bij aanhoudende druk van Obama en andere bondgenoten zijn rugrecht. Er staat nog meer in de Nederlandse kranten. Zo staat Spits stil bij het 40-jarig bestaan van de Nederlandse Vereniging... voor een vrijwillig levenseinde, de NVVE. De organisatie kent inmiddels bijna 150.000 leden... en viert vandaag feest in I, Amsterdam. Er is ook een euthanasie-bingo, tekent de krant op... uit de mond van directrice Petra de Jong. De laatste tijd stijgt het aantal leden van haar organisatie. Volgens de Jong komt dat doordat het taboe eraf is. De laatste decennia wordt de dood steeds meer openlijk besproken. Maar wat wel duidelijk is, de strijd van de NVVE is nog lang niet gestreden. De organisatie wil graag af van de strafbaarheid van hulp bij zelfdoding... en er zou een pil moeten komen waarmee je jezelf van het leven kunt beroven. Ook voor labiele mensen. Nu, ze, nu springen ze van een gebouw af of uh, voor de trein en dat hoeft dan niet meer. De Volkskrant schrijft over de blunder van Hajo Apotheker. De D66-burgemeester van de gemeente Zuidwest-Friesland... zette blindelings zijn handtekening onder een vervalst miljoenencontract... voor een nieuwbouwwijk in Sneek. Zijn verweer, Apotheker, had het contract niet doorgelezen. Het gaat om een bouwcontract waarop ambtenaar Fokke H. op eigen gezag het bedrag had verhoogd. Omdat hij dacht dat aannemer Volker Wessels... er anders niet mee akkoord zou gaan. H. is inmiddels ontslagen en kreeg onlangs een taakstraf opgelegd. De burgemeester tekende het contract overigens... tijdens. Een een feestelijke bijeenkomst. Volgens hem niet een bijeenkomst waarbij al die contracten nog eens nagekeken worden. Maar volgens de Groningse hoogleraar Douwe-Jan Elzinga... kan apotheker zich met zijn verantwoordelijkheid niet verschuilen... achter feestjes of ambtenaren. Dat en nog veel meer leest u zometeen in de ochtendkranten. Het is uh, deze week groot feest in Woerden. De bewoners vieren daar voor de zestigste keer de Woerdense vakantieweek. Er is een super bingo, rommelmarkt en optredens van onder, onder andere de 3J's en Karo Emerald. Maar het absolute hoogtepunt van deze feestweek is vandaag. Want Woerden probeert het wereldrecord kaasfondue te breken. John Muller is lid van de commissie kaasfondue. Die heeft alles geregeld voor deze uh, recordpoging. John, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, allereerst, ben, ben jij wel een kaaseter? Ik ben een uh, ja, zeker verwend uh, kaaseter, ja, absoluut. Het uh, is echt wel een boterham met pindakaas morgens vroeg? Uh, nou, niet alleen pindakaas, maar echt gewoon kaas. Kaas, <laughs> ja, kaas, kaas, kaas. Precies. Van de kaas. Wat, wat, wat voor kaas dan, John? Nou, Goudse kaas, maar we hebben natuurlijk ook uh, uiteraard de Woerdense kazen. Heel veel mensen weten het niet, maar Woerden is echt een kaastad. Uh, grote namen uh, komen voorbij in, uh, in Woerden. Ja. Dus uh, ja, daarom willen wij ook Woerden als Kaasstad op de kaart zetten. Ja, ik, dacht, combinatie... ik, dacht, ik dacht altijd, uh, wat is het, Edam, uh, Alkmaar, Gouda. Ja, Gouda. Gouda. Ja, ja, ja, maar ja. Woerden hoort eigenlijk in dat rijtje thuis? Absoluut in het rijtje thuis. En daar gaan we dus inderdaad werk van maken om dat bekend te maken bij iedereen. Met een, met een grote recordpoging. Want hoeveel, hoeveel kaasvondue moeten jullie maken om dat record te breken? Hoe, hoeveel, hoeveel gaan jullie maken? Uh, nou, ooit heeft uh, in het uh, verleden uh, Joop Braakhekken in Alkmaar een, uh, een, een record neergezet. En dat was 1785 liter. Dus uh, wij moeten daar overheen. En wij gaan er eigenlijk voor om uh, ja, boven de 2000 liter uit te komen. Hoe, hoe, hoe doe je dat? Ja... Nou ja, uh, uh, uh, niet door enige kennis gehinderd zijn wij begonnen aan, een, uh, aan, aan het organiseren van een kaasfondue. En ja, dan denk je van, dat het grootste ingrediënt is natuurlijk kaas. Dus als je de kaas hebt, dan ben je er bijna. Ja. Uh, de kaas was eigenlijk ook uh, vrij snel geregeld, uiteraard, in Woerden. Uh, ja, maar dan moet dat spul natuurlijk ook verwarmd worden. En daar liggen dan eigenlijk de grootste uitdaging. Want hoe krijg je dit warm? Uh, dan begin je met een uh, behoorlijke pan uh, want het moet natuurlijk in één grote pan klaargemaakt worden. Dat, dat staat in het uh, ja, Guinness Book of World Records dat je daar wel aan moet voldoen. So. Uh, dat betekent dat je een pan nodig hebt van ongeveer 1,80 meter 80 hoog en 2 so. meter doorsnee. Excuses? Ja, dat is een behoorlijke pan. Daar begin je dus mee. Dan heb je zo'n grote pan nodig. Maar, uh, maar die pan die is gevonden. Die pan die is speciaal gemaakt. Ja, die is oh. gevonden. Ja, ja, door een uh, machinefabriek is die voor ons gemaakt. Maar dan heb je alleen nog maar de pan. Oké. Okay. Maar de, de, de, wa, wa, wa, we hadden al de kaas, we hebben de ja. pan, nu, nu moet het verwarmd worden. Ja, ja. Nou ja, net zoals ik al zei, hè, de, niet de enige kennis We dachten wij de kaas, maar er moeten ook nog wat wijn bij en bouillon bij. En als je deze hoeveelheden maakt, dan heb je ook 250 liter wijn nodig. Mm -hmm. En dan heb je ook 500 liter bouillon nodig. Dus dat, dan heb je in ieder geval de ingrediënten. Nou, dat past dan allemaal in een pan, want we hebben een pan te groot van 2500 liter. Dat is deze afmeting. Maar dat kun je onmogelijk verwarmen met een gasbrandertje of elektrisch. Dat gaat niet. Dat krijg je niet warm. Dan gaat het klonten en, en dan wordt het één grote brei. Dat gaat het niet worden. Ja, maar ik, ja, ik, ik zag dus nu eigenlijk net voor me dat, uh, dat jullie straks met, met zo'n grote heksenketel eigenlijk staan. En dat ja. boven een heel groot kampvuur. <laughs> ja, zoiets. Nou, dat, geloof me, dan gaat, dat gaat het niet lukken. Dat, dat lukt maar op één manier en dat is met stoom. En dat betekent dat je ook een hele grote ja, boiler, stoom, uh, hm. boiler nodig hebt om dat te verwarmen. En dan mag u vervolgens met een hele grote lepel er doorheen? Nou ja, dat zou u denken. Maar daar uh, heb je wel spierballen voor nodig. Oh. Dat gaat dus ook niet. Dus je hebt ook een gemotoriseerde arm nodig om, uh, om te roeren... Ja, en ik weet niet of je wel de kaas van nu gehad hebt, maar als die goed warm is, dan is het ook weer net uh, ja, lange draden en gaat vrij zwaar. Ja, ja. Maar dan heb je het in die pan zitten, hoe ja, krijg ik, ik het nu ik ook ik weer uit Precies, ik wou het net zeggen, want we hebben het nu allemaal in die pan gestopt, alleen uiteindelijk blijft kaas natuurlijk een kleverig groetje. Hoe gaan, we, hoe gaan we dat doen? Want in woorden moet natuurlijk die wereldrecord kaasfondue ook uit die pan. Is, is het anders wel een geldige poging eigenlijk? Nee, je moet het, je moet het wel uit die pan zien te krijgen. Ja, precies. En, uh, ja, als je er met deze hoeveelheden werkt, dan kun je, je ook voorstellen: dan heb ik ook mensen nodig om dit op te eten. Uh, wij schatten in dat we ongeveer voor zo'n 6 à 7.000 mensen een kaasvondu bereiden. Hm. Nou, dan gaan we het eruit krijgen. Dat gaat via een geautomatiseerd systeem: een grote pompinstallatie, uh, die elke drie seconden uh, vier bakjes vult met uh, ongeveer 200 milliliter aan kaasvondu. Ah, dus, dus het is niet zo dat ik, uh, stel dat ik uh, straks met mijn uh, stokbroodje aankom. Dat ik uh, mijn stokbroodje door, door, de, ja, door de kaas heen kan, uh, kan, kan laten glijden. en ja. Uh, ja En dat, het dan, uh, dat ik dan uh, ja, toch, toch heb meegedaan. Nee, nee, nee, je zal er dus echt uh, uit moeten serveren. Uh, en wat wij doen is, uh, ja, we hebben ook een lopende band. Want dan komen de bakjes op een lopende band terecht. En uh, nagaan, hè, dit gebeurt dus allemaal buiten. Hè. Dus buiten wordt gewoon een hele kleine kaasfabriek gebouwd. Om deze ja, recordpoging te laten slagen. Heb, heb je een beetje verkeken op, op alle ja, lastige dingen die je toch met tegen bent gekomen? Nou, het zal je niet verbazen dat wij uh, daar in december eigenlijk al mee begonnen zijn. Met het voorbereiden hiervan. En ik zal je uh, de, alle details besparen die, die, die, die nodig waren om dit te kunnen organiseren. Wij zijn er ook van overtuigd dat zo'n poging niet snel verbroken zal worden... want het is ongelooflijk veel werk en voorbereiding. Uh, maar desalniettemin... het is een van de leukste evenementen... die ik ooit georganiseerd heb. Kijk nou, en en dan, dan is straks al die kaas er, uh, hoe, hoe, hoe kunnen we die het beste opeten eigenlijk? Nou... Het komt een belopende band. Dat betekent De meeste mensen eten dit met stokbrood ja. om het leeg te halen. Dat gaan we doen. Dus er komen ook ja, zo'n 1100, 1200 stokbroden aan te pas. Om... Oh, die hoeven niet zelf mee te nemen? Nee, nee je hoeft helemaal niks mee ja. te nemen. Alles wordt, wordt geregeld en voor gezorgd. Uh, maar er zijn ook mensen die vinden het heerlijk om met, uh, met groenten, zelfs met fruit, ook dat wordt geregeld. Mm. Dus uh, er wordt een uh, volledige foamlaag. Hè. Het is een foambak waar, waar het in komt, zodat je niet je handen brandt uh, daaraan. Maar nee. ook om het vooral warm te houden, want het, anders gaat het vrij, uh, vrij snel stollen. Uh, dus ja, daar is allemaal over nagedacht en allemaal uitgevoerd. En, en hoe laat uh, gaat het gebeuren? Nou, vanaf uh, vijf uur uh, gaan wij uh, de pan uh, vullen. Alles wat ook uh, notarieel vastgelegd, zodat we uh, echt zeker weten dat, uh, dat alles klopt... en dat we voldoen aan de richtlijnen van uh, het Guinness Book of World Records. Ja. Uh, vijf uur starten we en we vermoeden dat uh, de eerste kaas gegeten kan worden... rond de klok van zes uur op het expositieveld in Woerden. En dan is uh, Joop Braakhek zijn uh, Alkmaarse record van 1785 liter dus kwijt... als alles goed gaat vandaag. Dan ligt er een nieuwe uitdaging voor anderen. Maar dit dus wat ik al zeg, ik, uh, ik heb er vertrouwen in dat het lang gaat duren. U heeft in ieder geval de leukste baan, denk ik, van uw leven gehad. Als lid van de commissie Kaas van de Woerdense vakantiewek. Uh, John Absoluut. Muller, veel succes vandaag. Ja, dank u wel. En uh, bedankt voor de aandacht. met You Get What You Give. En ik zat net even te kijken... Ik... Ja, iedereen kent dit nummer. En dat is, uh, dat is, uh, dat is eigenlijk nooit zo uh, opvallend met, uh, met van die one-hit wonders. Maar eigenlijk is dit nooit een hele grote hit geweest. Althans, als je de cijfers erbij bakt. Nou, moet wel in de top 10 hebben gestaan in de top 40, toch? 22e plek is de hoogste plek die, uh, die deze plaat heeft gehaald in Nederland. Maar iedereen kent dit nummer. Ja, nou, misschien is het pas de jaren daarna gekomen. Ik weet het eigenlijk ook niet meer. I don't meer. know. Nee? Okay. Uh, het is uh, in ieder geval alweer een dik uh, maand geleden... dat Chris Froome de Ronde van Frankrijk won. won maar uh, gekoerst wordt er nog volop een de hele wereld tijdens het Tour de Frans naar Frankrijk kijkt. Kijk alleen echte Aten deze week naar de Ronde van Spanje. Maar dat maakt de a Spanja er niet minder boeiend op. Vandaag staat de vijfde etappe van de Ronde op het programma. Bauke Mollema en Laurens ten Dam staan goed in het klassement... maar Giro-winnaar Nibali draagt de rode leidersrui. De rest laten we over aan Martijn Sargentini van Wielerblog. Het is koers. Goedemorgen Martijn. Goedemorgen. Ja, we rijden voorlopig nog wel even door Spanje heen. Uh, waar zijn de renners nu? Ja, de, de, de remmers zijn in de noordoosthoek van Spanje begonnen. Sorry, de noordwesthoek, hè. En uh, daar, uh, daar blijven ze eventjes. En dan zakken ze vervolgens verder uh, af. En uh, trekken ze naar de andere kant van de kust. Hè, in de richting van Barcelona, et cetera. Mm -hmm. Maar nu zijn ze dus in die, uh, in die noord... Uh, Noordwesthoek. Ja, dat is, dat is altijd wel. Ik denk een, een vast terugkerende vraag. Uh, dat je net de Tour hebt gehad. En dan komt uh, en ja, een maandje later komt, uh, komt de Vuelta alweer uh, uh, langs gefietst. Um, hoe anders is die Vuelta vergeleken met de Tour de France? Ja, die, die Vuelta die wordt af en toe wat denigrerend... toch wel als een soort rondje genoemd. Hij stond vroeger ook anders op de kalender. Uh, hij stond eigenlijk eer, eerder in het jaar, in het voorjaar. Mm -hmm. Maar dan werd het op een gegeven moment zo druk. Dat is besloten om hem op een andere plek te zetten. En nu heb je echt wel drie grote rondes gespreid over het jaar. Het is dus wat dat betreft gewoon een grote prijs en een belangrijke ronde. Maar het wordt ook wel gezien voor, voor door veel profs als een soort ja, goedmakertje... als uh, twee eerdere rondes zijn mislukt. Hè? Nou, dan probeer je het mm -hmm. nog een keer in de Vlta. En ook toch wel steeds vaak als voorbereiding op het WK wielrennen. Is, is, is, is, is, is, is, is hij dan ook minder zwaar dan de Tour? Nou, dat vind ik lastig om te zeggen. Dan, dan moet je zoveel zaken naast elkaar gaan leggen. Het is wel zo dat er in de aanloop van de etappes op een gegeven moment wel wat rustiger gefietst wordt. Um, en ik heb gezien dat toch wel flink wat etappes wat korter zijn. En dit jaar ook niet over hele hoge bergen gaan, maar de parcoursbouwers maken er wel wat circulaires van met uh, flinke steile hellingen. Dus ik, ik zou dat niet zomaar willen zeggen. Ja, je hebt het over steile hellingen. Uh, de, een aantal Nederlanders kunnen dat aardig. Uh, Bauke Mollema, de Dam, die lieten dat zien in, uh, in de Tour de France bijvoorbeeld. Uh, hoe doen zij het nu? Ze doen het heel goed. Het is toch een beetje aankijken van, lukt dat wel naar de Tour? We hebben ze hebben toch wel alles gegeven en een mooi resultaat neergezet. Maar dan werd het op een gegeven moment toch minder aan het eind van de Tour. Uh, maar ze zijn ontzettend goed gestart. Mollema die is elke dag heel alert. Die, die finst iedere dag top 10. En ik heb gezien dat uh, Luister dan wat meer onzichtbaar... maar wel ja, in de, de daguitslagen gewoon prima staat. Dus die staat in het klassement ook nog steeds goed voor. Nou, het is wel opvallend dat je dat zegt, dat Mollema steeds in de top 10 eindigt. Uh, want dat is ook anders dan in, in de Tour, toch? Daar, daar eindigde hij vaak wel, wel dicht, maar niet, niet per se in de top 10. En nu iedere keer in die top 10. Ja, het zijn specifieke aankomsten geweest tot nu toe. We hebben al uh, een, een paar keer vanaf uh, dit weekend, hè, we, uh, dit weekend starten de Vuelta, een paar keer keihard uh, bergop moeten sprinten in de, aan het slot van de etappe. En dat kan hij toevallig ook heel goed. En dan kan hij zich goed positioneren. Maar het was bijvoorbeeld eergisteren zo dat hij twee keer een gat moest dichten vanwege pech. Een ketting lag eraf en er was een valpartij geweest. En, en dan zie je toch dat hij zich helemaal terug aan uh, voorin uh, weet te manifesteren. Dat hij zelfs meesprint voor de top 10. Dus uh, dat, dat vind ik wel echt een teken van dat hij ontzettend goed in orde is op dit moment. En met welke verwachtingen zijn, zijn die gasten als, als Mollema en Ten Dam de de uh, heen gegaan? Nou, ik dacht eerlijk gezegd uh, na deze tour dat dat uh, meer gericht zou zijn op, uh, op uh, ritwinst. Uh, in plaats van echt klassement. Maar ik denk dat ze zelf uh, gewoon aankijken: van, uh, hoe gaat het? Uh, hoe gaat het in de eerste week? Want uh, er komen nu wat makkelijkere ritten. Alleen zaterdag is nog een, een berg uh, aankomst. En dan uh, op de eerste rustdag eens kijken: van nou, hoe staan we ervoor? Maar hebben zij niet, niet uh, van tevoren een, een bepaald doel meegekregen van: jullie moeten uh, podium rijden? Bijvoorbeeld zo mol, uh, iemand als Mollema? Nou, dat, is, dat wordt wel helemaal aan het begin van het jaar een beetje uh, afgesproken van gaan kijken of het lukt om, uh, om twee grote rondes te doen. Maar meestal uh, wordt daar ook wel een soort voorbehoud bij, uh, bij gemaakt. En dat is wat ik net ook al zei, met die, uh, die Vuelta is vaak ook een goed makertje voor mensen die het eerder in het jaar niet, uh, niet konden... Maken. Maar hij kon dat natuurlijk wel. Hè. Dus hij, hij rijdt er eigenlijk best wel zonder druk rond op, op, op die manier. Hij heeft het natuurlijk laten zien in de Tour. Dus dat uh, uh, kan hem wat, uh, wat, vrij, uh, wat vrijheid geven. Als we uh, tot slot uh, nog eventjes een rondje maken langs, uh, langs, ja, langs de, de, de titelfavorieten, de, de Vuelta-favorieten. Uh, welke namen moeten wij in de gaten houden? Nou, je, je noemde net de naam van, van Nibali. Die heeft de, de, de Giro d'Italia, vond ik op zeer overtuigende wijze, gewonnen dit jaar. Dus die, die hou ik toch zelf, zelf als favoriet in de gaten, omdat er toch ook nog wel een uh, tijdrit komt. En voor de rest zal het van de Spanjaarden komen. En uh, dan denk ik aan uh, Rodriguez Valverde. En nou ja, daarachter staat een flink aantal goede renners, waar zeker Mollema ook bij hoort. Dus ik denk dat hij uh, in staat moet zijn. Uh, Top 10, misschien zelfs wel top 5 of, of hoger te halen. Uh, want er is, er is toch ook al wel wat, uh, wat afgebaaid in de afgelopen eta etappes die hun klasse ambities mogen opbergen. Wij hopen dat uh, Mollema en uh, Entendam nog, uh, nog ergens kunnen stunten in de Vuelta. Die uh, tot uh, 15 september uh, wordt verreden door Spanje. De, een van de drie grote wielerkoersen die, uh, die het wielerkalenderje kent. Martijn Sargentini uh, van Wielerblog, Het is Koers, dankjewel. Graag gedaan. Dat brengt de tijd op vijf minuten over half vijf. Het Nieuwsminuutje. Adershoof is Vera Simons. Goedemorgen. De Amerikaanse regering stuurt deze week een speciale gezant naar Noord-Korea. Ze willen hiermee vaart zetten achter de vrijlating van de daar gevangen genomen missionaris Kenneth B., Robert King, de Amerikaanse gezant voor mensenrechten in Noord-Korea... reist vrijdag op uitnodiging van de regering naar Pyongyang. Daar zal hij vragen om B. Amnesty te verlenen... zodat de Amerikaan medische zorg kan krijgen. De 45-jarige B. werd vorig jaar in november gearresteerd... wegens subversieve activiteiten jegens de Noord-Koreaanse overheid. En een 49-jarige man uit het Amerikaanse Detroit heeft bekend dat hij in januari het lichaam van zijn vader op het kerkhof heeft opgegraven. De diep religieuze man was ervan overtuigd dat zijn vader weer zou opstaan en deponeerde het lichaam thuis zolang in de vriezer. De politie was hem op het spoor gekomen na een tip van familieleden. De dader is de afgelopen tijd onderzocht, maar omdat er geen bijzonderheden naar voren kwamen, moest hij zich voor de rechter verantwoorden. Op het opgraven van een lijk van een kerkhof staat een maximale gevangenisstraf van 10 jaar. De uitspraak is 24 september. En vandaag in Nederland doet de rechtbank in Den Bosch uitspraak tegen de vier mannen die in januari betrokken waren bij een mishandeling in Eindhoven. De mishandeling veroorzaakte veel ophef nadat de politie de schokkende beelden op tv had laten zien. Wegens poging tot doodslag is tegen hoofdverdachte Brent L. anderhalf jaar celstraf geëist plus een half jaar voorwaardelijk. Hij bleef schoppen toen het al op de grond lag. Vijf keer raakte hij zijn hoofd. Advocaten van de vier verdachten vonden dat de volledige uitzending van de mishandeling onnodig was. Het OM staat echter nog steeds achter die beslissing. De grote aandacht voor de zaak was het gevolg van het buitensporige geweld dat is gebruikt. Al dus de officier van justitie. Tot zover. Het Nieuwsminuutje. Dankjewel Vera Simons. Straks uh, gaan we hier bij Nual Wakker praten over Yosemite National Park. Dat wordt bedreigd door een gigantische brand. Het is dus maar afwachten uh, wat er gebeurt. We praten erover straks met Katalijn Stoof. Maar eerst Laura Janssen. I cast out all of the blame, keep your sky Het is tien over half vijf uur. Luistert naar Nu Al Wakker hier op Radio 1. Het zal u niet ontgaan zijn. Bij Yosemite National Park aan de westkust van de Verenigde Staten... voert al zo'n twaalf dagen een gigantische brand. Ruim 3600 brandweermannen zijn in de weer. 5.000 woningen worden bedreigd. Het is een van de grootste bosbranden in de geschiedenis van de Amerikaanse stad Californië. Katelijne Stoof is gespecialiseerd in bosbranden. Ze was voorheen werkzaam op de Universiteit van Wageningen... tegenwoordig bij de Cornell University in Ithaca in de Verenigde Staten. Goedemorgen is bij ons, maar voor jou een goede avond, Katelijne. Ja, goedemorgen, goedenavond. Ja, je bent op dit moment in Colorado voor een conferentie uh, over de gevolgen van bosbranden. Uh, daar zitten allerlei bosbrandspecialisten bij elkaar, uh, stel ik me zo voor. Um, ja. En dan, dan denk ik dat de Vlammenzee bij uh, het National Park toch wel het gesprek van de dag moet zijn. Ja, dat valt eigenlijk best mee. Er zijn hier wel er zijn hier onderzoekers van over de hele wereld. En de conferentie gaat over uh, wat er gebeurt met erosie en water na bosbranden. En um, goed, toen ik jullie telefoontje kreeg vanmorgen... toen heb ik even met verschillende mensen gesproken. En een aantal hebben ook wel onderzoek in, in dat gebied gedaan. en um, Maar... Ja, iedereen, iedereen houdt het wel in de gaten, maar het, het, het gesprek van de dag is... ja, we, dit gebeurt op heel veel plekken in de wereld eigenlijk. Ja, nou, dan, dan, dan valt deze vraag eigenlijk een beetje in het niet. Hoe uitzonderlijk is dit? Nou, goed, ik heb... Um, de brand is in feite best uitzonderlijk. Het is de, uh, ik heb begrepen dat het de 14 na grootste brand van Californië is, in de geschiedenis van de staat. Um, de brand is nog maar 20% onder controle en hij is nu al zo groot als... Um, Groter dan de helft van de, provin van de provincie Utrecht. Dus, um, en de reden waarom de brand zo in het nieuws is, is um, een deel, voor een deel natuurlijk omdat Yosemite National Park uh, ja, gewoon een icoon is van, van de Verenigde Staten. Mm -hmm. Maar ook omdat het niet alleen de mensen zijn die in het gebied zijn die in gevaar zijn. Maar het, het, het zijn eigenlijk 2,5 miljoen mensen in de buurt van de brand um, die gevolgen kunnen ondervinden van de brand. En dat komt omdat um, de brand in een gebied is in de bergen waar een uh, groot reservoir is. En dat reservoir wordt gebruikt, een waterreservoir. En dat wa waterreservoir wordt gebruikt voor uh, drinkwatervoorziening van San Francisco. En het wordt ook gebruikt voor elektriciteitvoorziening van, van de stad San Francisco. Oh. Dus daarom is het dat er twee, op 200 kilometer afstand van de brand... En ja, daar gaat de brand echt niet zo snel als in drie komen. Maar op zover van de brand is er nu de afgekond afgekondigd. Ja. Yeah omdat, euh, omdat als dus die, die, die drinkwater- en de elektriciteitsvoorziening in gevaar komen, dan zijn er heel veel mensen die een probleem hebben. Ja, je zegt 20% van die brand is onder controle. Hij is nu al zo groot als de halve provincie Utrecht. Dus we moeten ons voorstellen dat gewoon al een derde van het uh, Nationaal Park de Hoge Veluwe is, is afgebrand, bij wijze van spreken. Eh, eh, hoe groot is de kans dat, dat dit zover uit de hand loopt dat straks dat hele Yosemite National Park eh, eraan gaat? Ik weet niet precies welke richting de brand opgaat. Um, het is wel een, een brand in een zeer ontoegankelijk terrein. Ik heb begrepen dat de kant van de brand waar, waar de mensen wonen um, en die ook wat meer toegankelijk is, die hebben ze als eerste aangevallen, om, om het zo maar te zeggen. Daar hebben ze uh, in eerste instantie de, de brandsuppressie opgericht. Um, dus de brand gaat nu ri verder richting het park in. Um, en ik heb begrepen, de, de, de, de, er zijn hele goede online um, um, systemen om die brand te volgen. En, en daarop zag ik net dat, het, um, dat de kans heel groot is dat de brand nog veel verder uitbreidt. Ja, in, in hoeverre zitten dan ook de, de omstandigheden tegen? Want ik kan me voorstellen dat bij, uh, dat, ja, bij, bij een winderige situatie... Uh, dat het dan uh, lastiger is om, om de brand onder controle te hebben. Uh, is, is dit dat ook nog tegen? Nou, wat het is, is dat het um, afgelopen winter is heel erg droog geweest. Er is heel weinig sneeuw gevallen. En normaal gesproken begint het brandseizoen in Yosemite wat later dan nu. Maar omdat de winter zo droog is geweest, um, is, het, is, is de natuur in feite veel sneller opgedroogd dan normaal gesproken. Dus, um, dus is het zo dat deze brand eigenlijk heel vroeg in het seizoen al plaatsvindt. Normaal gesproken vinden die branden later pas in het seizoen plaats. Dus... Ja, een van mijn collega's hier die zei al van, um, het is dus kijken wat er nog komen gaat. Want normaal gesproken is dit echt nog niet het begin van het brandseizoen. Uh, als bosband, uh, bosbranddeskundige, um, hoe, hoe, wanneer schat je in dat, dat uh, deze vlammen uh, gedoofd zullen worden? Hoe, en, ten eer, en sowieso, hoe pak je dat in hemelsnaam aan, zo'n groot ja, gebied? Hoe doe je dat? Nou, we waren vanmiddag op, uh, op, een, op een excursie bij de uh, NCAR. Dat is het, een, een Amerikaans instituut uh, waar ze heel veel waar ze weer kunnen doen, klimatologie. En uh, die dame die zei in feite, ja, brandweermannen die kunnen, die kunnen wel wat doen. Maar in feite is het weer wat het bepaalt wanneer die brand stopt. Dus bijvoorbeeld als het gaat regenen of als het koeler wordt. Um, of als de winden wat minder gaan worden. Uh, dus dus uh, brandweer... De brandweer kan wel iets doen. Die kunnen um, individuele uh, huizen of, uh, of, of dorpen beschermen. Of in ieder geval dat proberen. Um, maar in, in, in dat gebied is het echt het weer wat het, wat het gaat stoppen. Ik heb geen idee hoe lang het gaat duren. Het is eigenlijk een gevecht tegen de natuur. Ja, maar weet je, aan de andere kant is het ook... Brand hoort in heel veel, uh, in heel veel natuur in dit land. En op heel veel plekken in de wereld. Um, dus het is een gevecht tegen de natuur, maar het is ook een beetje een gevecht tegen waar mensen willen wonen. Kijk, dit is dan een brand in een nationaal park. Um, maar de mensen hebben dat waterreservoir aangelegd. En um, dus, ja, we weten dat er, dat er gebieden zijn waar branden zijn. En overal in de wereld waar branden zijn, waar drinkwater uit de bergen, uit meren wordt gehaald, mm -hmm. zijn er dit soort problemen. Dat er, als er een brand is, ja, dan is de drinkwatervoorziening in gevaar. Want... Wat zo'n brand doet is, die, die, ja, die verbrandt de vegetatie en die kan ook de bodem verbranden. Waardoor als het gaat regenen, um, de, de, de regen vaak niet meer de bodem intrekt. En met, alle grond, of met een grond en as komt dat dan in het water terecht. Mm -hmm. En ja, als je normaal gesproken geen waterzuivering hebt omdat het water zo schoon is, en als je dan een brand hebt en dan, dat je vies water hebt, dan, heb je wel, ja, dan is het lastig. Dus vooral de drinkwatervoorziening is op dit moment in gevaar daar. Oké, okay. duidelijk verhaal. Katelijne Stoof, gespecialiseerd in branden en verbonden aan de Cornell University in Ithaca in de VS. Dank je wel voor je tijd. Graag gedaan. We gaan straks nog praten met Willem Held over de US Open. Want die is op dit moment ook bezig in de Verenigde Staten. Maar eerst uh, gaan we luisteren naar de zoete klanken van John Mayer. Dit is Walt Grace's Submarine Test, hier op Radio 1. Desperately hating his old place Dreamed to discover a new space And buried himself alive Inside his basement Tongue on the side of his face, man He's working away on displacement And what it would take to survive to you and his wife told his kid He learned how to turn in the tide Drinking At the bar with his name on the side And they smile when they can As they speak of the man Who took a homemade fan. Walt Grace's Submarine Test, John Mayer. Het is zeven minuten voor vijf uur. Luister naar Omroep BNL op Radio 1. Het laatste, Tennis Grand Slam van 2013 gaat vandaag de derde dag in. En dan hebben we het natuurlijk over de US Open in New York. De Nederlandse inbreng is helaas weer karig, maar de wereldtop jaagt nog op de titel. Tennisverslaggever Willem Held van Telesport is in New York. Blikt met ons vooruit. Goedemorgen, uh, ja, alhoewel. Goedenavond uh, Willem. Ja, want het is daar nu een, een, een, een uur of elf, geloof ik. Is men al uitgetennis? Ja. Ja. Uh, de laatste wedstrijd is een half uur geleden afgelopen. en uh, Ik ben hier nog in het perscentrum. Een aantal collega's nog hard aan het werk. Maar uh, we gaan zo het licht hieruit doen. Nou, laten we dan uh, even, even terugblikken op de dinsdag die, uh, die we net hebben gehad. Uh, hoe hebben de favorieten het gedaan? Um, nou, die hebben het allemaal ontzettend goed gedaan. Dat is meestal al zo in het uh, begin van zo'n grensklem toernooi. Ehm... Um, Novak Djokovic, dat is de nummer 1 geplaatst bij de mannen. Die heeft heel makkelijk gewonnen. In drie sets heeft hij maar uh, vijf uh, games afgestaan. Tegen uh, Berankis, een onbekende grootheid. En ook Roger Federer, die eigenlijk uh, gisteren op de eerste dag zou spelen. Dan hebben we het over, over maandag. Mm -hmm. die, uh, maar die wedstrijd ging je door vanwege een flinke regenbui. Die heeft uh, vandaag ook gespeeld. Ook heel makkelijk gewonnen van uh, Zembla uit. Uh, Slovenië. Dus uh, die twee mannen uh, zijn door. En uh, zojuist is de, is de laatste vrouwenwedstrijd afgelopen. Victoria Azarenka, die, uh, die liedwaardig heel van de, van de Duitse Fietzenmaier. Het arme meisje, dat wist helemaal geen uh, game te winnen. Mm -hmm. Dat noemen ze hier een uh, dubbel bagel, 6-0, 6-0. Ja. Uh, de, de, een van de, van, ja, van de opvallende namen dit seizoen is, uh, is Rafael Nadal. Mede door uh, ja, zijn verschrikkelijke optreden eigenlijk op, uh, op Wimbledon... Dat, waar hij de eerste ronde eruit vloog. Uh, maar ja. nu ongeslagen op hardcourt. Uh, de ondergrond uh, van de US Open. Uh, hoe gaat het met hem? Nou, het lijkt ontzettend goed te gaan. Hij is inderdaad, uh, heeft inderdaad drie belangrijke toernooien op, uh, op hardcourt gewonnen. En dat is wonderlijk, want... Uh, ja Tijdens Wimbledon dachten we allemaal, hij heeft weer last van zijn knie, hij beweegt niet goed. Uh, misschien is hij wel weer uh, net zo lang uit een paar jaar geleden. En uh, nou, een paar weken later uh, begint hij toch voorzichtig op hardcourt en uh, wint hij drie toernooien achter elkaar. Nou, en hij, heeft, uh, hij maakt hier ook een uh, voortreffelijke indruk, dus hij wordt er velen gezien als uh, titelkandidaat nummer één. En uh, nou, daar dat kan ik me wel weer aansluiten, want uh, hij is echt heel goed bezig. Hij speelt zelfs in zijn beste dagen. Maar nou goed, er is natuurlijk wel een, nog wat uh, concurrentie. Ja. Uh, Willem, ik, ik, durf, ik durf het woord bijna niet uit te spreken, maar ik wil het er toch even over hebben. Nederlanders. Uh, ja, ja nee, uh, het is een treurige uh, vertoning tot nu toe. Hm. Um, de eerste dag ging het al mis met Hazen en uh, bettens en uh, vandaag, dinsdag, hebben we het uh, hier nog over. Uh, Ging uh, Timo de Bakker ook uh, eruit. Roemloos eigenlijk. Hij door uh, met drie keer zes-vier van, uh, van een Spanjaard die wel aardig speelde. Maar uh, nee, de Bakker die was, uh, was niet goed bezig. Vond hij zelf ook. En uh, uh -huh. we hebben nog maar één uh, troef nu. En dat is uh, Igor Seisling. Die gaat, uh, die gaat woensdag spelen. Ja, Voor want jullie uh, want die gaat dus. Ja precies. Uh, uh, die, die gaat internationaal nog, nog redelijk. Maar, maar het gaat niet goed met de Nederlandse tennis lijkt het. Ja net hoe je het bekijkt. Want uh, het is wel bijzonder dat uh, Jesse Hoetekaloem, die, die speelt hier niet, want hij heeft zich niet weten te kwalificeren, maar die is voor het eerst van zijn leven ook deze week juist de top 100 ingedopen. En uh, samen met dat andere drietal uh, staan ze nu met, uh, zijn er nu vier Nederlanders in de top 100. En dat is acht jaar geleden dat dat gebeurde. Hm. Dus dat, dat is eigenlijk uh, ja, heel positief. Ja. Alleen, um, ja, ze staan uh, niet bij de eerste 50. En uh, ja, tot nu toe, dit, uh, dit seizoen, uh, bakken ze er niet veel van op de Grand Slam toernooien. En dat zijn toch de toernooien waar, uh, waar je je moet laten zien. Ja, maar dat, dat, is, dat, is, dat, is, dat, is, dat is niet nieuw dat dat niet goed gaat, toch? Ik bedoel, uh, het, het beeld dat mij nog steeds het meest bijstaat, staat, is toch de, uh, uh, een Richard uh, Krajicek die op Wimbledon uh, uh, door de knieën gaat. Ja. En dat moet toch ergens begin jaren negentig zijn geweest, volgens mij. Ja, dat komt mij in de jaren negentig waren de gouden jaren van het Nederlandse tennis. Hè. Toen um, was niet alleen Kraatjeck, maar ook en uh, Elting, L die wonnen, die wonnen ja. veel. En je had ook nog um, uh, Siemerink, die nu uh, bondscoach en technisch directeur is, die, uh, die ook goed speelde bij de top 14 gestaan heeft. Zo, ja, uh, hoe langer dat, uh, uh, dat weg is die periode, hoe meer je denkt van uh, wat was dat goed eigenlijk. Ja. Maar um, ja, je mag ook wel eens denken, en dat doe ik ook wel eens, wat is het nu eigenlijk uh, matig? Ja, ja, absoluut. Ja, daarom uh, vind ik het dan bijvoorbeeld heel erg interessant om te kijken wat, wat publieksfavorieten zijn. Wat, wat tennisers los kunnen maken bij het publiek. Uh, ja, op Wimbledon weten we dat Andy Murray de, de absolute publieksfavoriet was. Uh, die werd op handen en voeten ja. gedragen, was de hoop van uh, Groot-Brittannië. Uh, wie is dat in New York? Dat is nog niet zo heel duidelijk. Ik, ik, het valt me wel op dat ontzettend veel mensen en vooral uh, jonge jongens weg zijn. En jonge meiden trouwens ook van weg zijn van Nadal. Die, uh, die zag ik hier vandaag nog uh, uh, rondlopen na een uh, training. En dan uh, gaan dan Hordes kinderen vliegen achter hem aan. En staat hij een half uur handtekeningen te geven. Die is ontzettend populair. Um, maar ja, dat geldt ook altijd voor uh, Roger Federer. Dat wordt natuurlijk gezien als de, uh, als de beste speler ooit. En um, die, is, uh, ja, die, die is ook populair. Die is eigenlijk uh, ja, een, een, een grootheid die overal waar die komt uh, aanbeden wordt. Um, het is wel, uh, wel leuk dat je het noemt. Want uh, de. de, de... De US Open is echt, wordt genoemd de, de People's Grand Slam. Uh, hier zijn meer toeschouwers dan waar dan ook. En uh, het enthousiasme op de tribunes is ook uh, groter dan waar dan ook. Uh, de, ze draaien vrolijke muziekjes tussendoor en uh, de mensen staan rustig uh, uh, op de banken mee te swingen. En uh, ja, ze zijn gewoon uh, ontzettend enthousiast. Geen Amerikanen? Ja, Amerikanen ook wel. Uh, ja, ik kan er wel een paar noemen. Maar ze, Nummer maar twee. Natuurlijk, uh, ja, nou, uh, Jon Isner is uh, die hele lange, um, die, die lange hard hitter. Die een uh, paar jaar terug die hele lange wedstrijd speelde op, um, op Wimbledon. Mm -hmm. Zeg maar goed. Dat is de beste um, Amerikaan op dit moment. En dan wil ik er nog eentje horen, Willem? Ja, Sam ja En, en uh, James Blake, die is ook wel interessant, dat dus is nummer 100 van de wereld. Ja. Maar die heeft zijn afscheid aangekondigd, dus uh, die kan morgen wel eens een later wedstrijd spelen. Willem Held, dankjewel dan van vanuit absurd, uh... New York. Ja, excuses Willem, we zijn er Neal doorheen. Bakker. WNL. Nieuws in de nacht.